Jelle Visser met het NOS-journaal. Bij een brand in een sauna in de Duitse stad Hamminkeln is een Nederlander om het leven gekomen. Volgens lokale media gaat het om een man van 64. Hulpdiensten probeerden hem nog te reanimeren. Het pand is door de brand bijna volledig verwoest. De oorzaak is nog niet bekend. Hamminkeln ligt vlak over de grens bij het Duitse Bocholt. Een petitie voor hogere straf in het jeugdstrafrecht is in één dag al ruim 30.000 keer ondertekend. In de petitie op Facebook zeggen ouders van drie omgebrachte kinderen dat de straffen voor de minderjarige daders veel te laag is. De minderjarige daders die hun kinderen ombrachten kregen de maximumstraf 1 tot 2 jaar cel plus jeugd-TBS. Dat moet omhoog, vinden de ouders. Een Nederlandse man van 36 heeft in Rome een boete van 550 euro gekregen omdat hij muntjes stal uit een fontein op Piazza Navona. Hij werd door de politie op heteraad betrapt. Sinds kort treedt Rome hardop tegen wangedrag van toeristen. Door een aardbeving met een kracht van 7,3 op de Noord-Molukken in Indonesië... is tenminste een vrouw om het leven gekomen. Veel woningen raakten beschadigd. De aardbeving deed zich voor op een diepte van 10 kilometer... op zo'n 160 kilometer afstand van de provinciehoofdstad Ternate. Na de beving waren er verschillende lichtere naschokken. Volgens het Nationaal Agentschap voor Rampenbeheer is er geen risico op een tsunami. En soldaten van de Prinses-Irene-brigade en een Nederlandse F-16... hebben vandaag meegedaan aan de jaarlijkse militaire parade in Parijs. Thema van de parade was Europese defensiesamenwerking. Ook uit andere landen deden militairen mee. Premier Rutte en minister Bijlenveld waren namens Nederland aanwezig. Frankrijk viert vandaag zijn nationale feestdag. Op 14 juli wordt de bestorming van de Bastille in 1789 herdacht. Dat was het begin van de Franse revolutie. En dan het weer. Vanavond en vannacht wolkenvelden. Het wordt wel droog. In de nacht daalt de temperatuur naar 14 tot 11 graden. Morgen verandert er weinig. De bewolking heeft de overhand. En het wordt dan tussen de 18 en 20 graden. Dit was het NOA Show. Cachere Miriam is vandaag door 30% van de klanten genegeerd. Doe eens lief. Dank je wel. Namens de kassamedewerkers en sieren.